Minister van Nieuwenhuizen trekt 75 miljoen euro uit voor een doorlaat in de Brouwersdam. Door de opening in de dam moet de waterkwaliteit in het Gevelingenmeer verbeterd worden. De zeearm werd in 1971 afgesloten om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater. Sindsdien is de kwaliteit van het water ernstig achteruit gegaan. Er komt te weinig zuurstof bij de diepere delen van het meer... en dat levert schade op voor het bodemleven en de vissen.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 De Amerikaanse pornoster Stormy Daniels gaat naar de rechter om een zwijgcontract dat ze sloot met president Trump ongeldig te laten verklaren. Daniels zou een seksaffaire met Trump hebben gehad. Ze wil af van een zwijgcontract waardoor ze er niet over mag praten. Daniels stelt dat het contract niet geldig is omdat Trump het niet heeft ondertekend. Het weer, het is droog, lokaal kans op dichte mist. Het is tussen de 0 en de 2 graden.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 Het is onwonderlijk hoe zo'n plaatje in een paar noten kan uh, terugbrengen... naar vrolijke hockeyfeesten in 1985. Dat was uh, Dan Hartman met uh, I Can Dream About You. Welkom terug bij het laatste uur van Focus... het nachtelijke radioprogramma over wetenschap en geschiedenis. En in dit laatste uur nemen we je mee naar het diepe zuiden... van de Verenigde Staten midden in de jaren 50. En dan gaat het over twee geweldige zwarte vrouwen... die opstaan tegen de diepgewortelde apartheid van die tijd... En in het laatste, uur, het laatste kwartier van de uitzending... praat ik met historicus Dirk-Jan Verdonk... over de geschiedenis van het Nederlands vegetarisme. So even though we face difficulties of today and tomorrow... I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.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 Dit is een van de meest iconische speeches ooit gehouden in de wereldgeschiedenis waarschijnlijk. En Martin Luther King sprak hem uit op 28 augustus 1963 in Washington. Waar op die dag de Mars op Washington was aangekomen. Met deze Mars wilde de burgerrechtenbeweging meer vrijheid, meer arbeidsplaatsen en meer gelijkheid voor iedereen. Maar in het bijzonder voor Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten krijgen. Bij hem in de studio zit Fouke de Koe, een regisseur van andere tijden. Hij heeft de aflevering voor komende zaterdag gemaakt... en die heet De vrouwen van Martin Luther King. Fouke, waar gaat deze aflevering over? Dit gaat eigenlijk... Ik bedoel, we kennen de iconen van de Zwarte Burgerrechtenbeweging. Mensen als King, uh, Rosa Parks... die uh, heel beroemd werd met uh, haar weigering om in de bus... in de stad Montgomery op te staan voor een zwarte, zwarte man... Wat wij wilden maken was een verhaal over mensen die misschien minstens zo belangrijk zijn voor die, voor die hele burgerrechtenbeweging. Maar waar je nooit van hebt gehoord. Nee. En um, in dit geval gaat het om twee vrouwen. Uh, de ene is uh, Claudette uh, Colvin. Um, zij stond negen maanden voor Rosa Parks niet op in een bus, in een stadsbus in diezelfde stad. Maar werd volkomen vergeten. En de andere is een mevrouw, die heet uh, Authorine Lucy. En die had het lef om midden jaren 50 als uh, jonge zwarte studenten zich aan te melden... voor de universiteit van Alabama. Um, nou ja, de uni voor de universiteit. En, en ze had de federale wet aan haar kant. Uh, was ze daar gewoon welkom. Alleen toen ze daar aankwam, toen brak daar echt uh, chaos uit. De pleurers plakken uit. Zeker, ja. um, hoe, hoe, hoe ben je bij dit onderwerp gekomen? Nou ja, die eer ligt bij mijn collega Lizzie van Winsen... een van de researchers van andere tijden. Die was deze vrouw op het spoor gekomen... is over die vrouwen gaan lezen... en kwam eigenlijk met dit hele unieke verhaal... vrij pand klaar bij mij terecht. En mij werd alleen gevraagd om dat als regisseur, als programmamaker... dat verhaal in elkaar te steken. Um, waarom hebben wij nooit van deze vrouwen gehoord... Ja, dat is een hele goede vraag. Um, in het geval van uh, Claudette, de vrouw die, uh, die, die op 15-jarige leeftijd uh, weigerde om op te staan in de bus voor een zwarte vrouw. Um, zij is. We hebben, welk jaar hebben we het? Schets haar eens. Het verhaal van Claudette Colvin speelt zich af in uh, 1956. Ze is dan een 15-jarige scholier. Uh, ...woont in uh, een van de armere uh, buitenwijken van de stad Montgomery... In, uh, ...in het zuiden van Alabama. Een buitengewoon conservatieve stad. Uh, haar vader uh, werkt als tuinman. Haar moeder verdient uh, 3 dollar per dag uh, als, als domestic... Hè, ...als, als, als uh, hulp in de huishouding bij een, uh, bij een blank gezin. En uh, Claudette gaat naar school. De Booker T. Washington High School in, uh, in Montgomery... Um, dan vermoedt ze iedere dag, zoals heel veel uh, zwarte medestudenten... met de bus van, uh, van haar buitenwijk naar het centrum van Montgomery. Um, en eigenlijk gaat dat gewoon altijd goed. Ze reizen in een groep iedere ochtend heen. Einde van de dag weer, uh, weer terug naar huis. En dat moeten we wel zeggen, in de jaren 50 is die bus volledig gesegregeerd. Ja, die hele stad, die hele samenleving in het zuiden... is, uh, uh, nou, denk apartheid Zuid-Afrika. Aparte... Plaatsen voor Zwarte Amerikanen en voor Blanken. Ja, alles is apart. Je, ze komen elkaar nooit tegen. Behalve in de bus. Alleen daar zijn ze dan wel van elkaar gescheiden. Dus uh, ben je een kleurling, zoals dat in die tijd heette, dan zit je achterin. Uh, blanken zitten voor. Er was een heel bijna ingenieus systeem uh, opgezet. Als zwarte man of vrouw ging je aan de voorkant de bus in om een kaartje te kopen. Dan verliet je de bus om aan de achterkant bij de achterdeuren weer in te stappen en plaats te nemen. En het kwam ook heel veel voor dat een buschauffeur, gewoon om te pesten, de deuren dichtgooide. En voordat de meneer of mevrouw was ingestapt, gewoon wegreed. Um, er waren nog veel meer regels. Uh, als er te veel blanken in de bus zaten, dan dienden uh, uh, zwarten in, in de colored sections, zoals dat heette, gewoon op te staan en, uh, en plaats te maken. Um, het ging ook zo ver dat als je een situatie had met bijvoorbeeld vier stoelen tegenover elkaar, zoals we dat in de Nederlandse bussen ook wel kennen, um, en daar zaten bijvoorbeeld, zoals in het geval van Claudette, uh, drie jonge zwarte meiden maar er komt één blanke mevrouw aan... dan dienen alle drie op te staan en naar de achterkant van de bus te gaan. He, dus, dus, uh, want een witte hoorde niet uh, um, tegenover uh, een, een zwarte te zitten. De zwarte hoorde ten alle tijde achter de witte te zitten. Nou, dat gebeurt dus ook uh, op een goede middag in 55. Heel duidelijk. Hield iedereen zich eraan? Ja, ja. Wat, wat waren de straffen op als je, als je dat niet gedaan werd? Zeker, wat, wat, dan, dan op... werd je gearresteerd. Uh, en en uh, in maar... het geval van Claudette uh, kreeg ze zelfs een strafblad. Claudette, die wij, Claudette gaat de bus in. Uh, wat gebeurt er verder? Ze stapt in. Ze gaat uh, met drie vriendinnen uh, in de banken zitten. In de college section. Dus gewoon op de plek waar ze volgens de wetten en regels... Uh, hoorde. Um, de bus loopt langzaam vol en op een goed moment stapt er een blanke vrouw in en die komt naast uh, die vier studenten te staan en die eist alle vier de stoel op. Want dat was de wet. Drie van haar vriendinnen staan op, lopen naar achter. Maar Claudette die weigert. Die blijft gewoon zitten. En um, ze kan zelf niet verklaren waar het vandaan komt. Het was Black History Month. Ze hadden op school, waren ze al dagen bezig met uh, zwarte geschiedenis, slavernij en noem maar op. En ze zegt ja, ergens voelde ze zich daardoor enorm versterkt. Zoals ze letterlijk zei, alsof de geschiedenis mij gewoon aan die bank in die bus vastplakte. Maar ja, dat kon niet. Haar vriendinnen waren naar achter. Zij bleef zitten. En de buschauffeur en die mevrouw... die, beginnen daar, uh, uh, die tekenen daar uitgebreid protest tegenaan. Zo zeer zelfs dat de politie wordt gebeld... en dat er een politieagent de bus instapt. Zij weigert categorisch om naar achteren te gaan. Ja, Claudette wil niet naar achter. Claudette blijft zitten. Zegt daarbij... is my constitutional right. En daar heeft ze ook gelijk in. 15-jarig meisje, 15 meisje. Ze zat uh, gewoon precies daar waar de wet haar wilde hebben. Dus in die zin zat ze volledig in haar recht... Uh, en vond het belachelijk dat deze, blank, deze witte vrouw... niet tegenover haar ging zitten. Um, dan komt de politie de bus in. En dan... Uh, uh, ja, dan, dan is het wat Claudette de herinnering betreft... Een beetje rommelig. Ze zegt dat ze niet heeft geschreeuwd. Anderen hebben later verklaard dat ze daar toch een behoorlijke scène heeft geschopt. Ze is in ieder geval met geweld de bus uitgetrokken door twee agenten. Is dat belangrijk? Dat is heel belangrijk omdat uh, ze later, wanneer ze uh, voor de rechter uh, uh, komt... Uh, dat een van de aanklachten is tegen haar. Namelijk dat ze zich met geweld zou hebben verzet en een politieman zou hebben mishandeld. We hebben het over een 15-jarige scholier. Um, en dat was voor haar een enorm probleem, want daarmee kreeg ze een strafblad. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ze in Montgomery en überhaupt in Alabama volledig geïsoleerd raakte. Met een strafblad kwam ze niet meer aan het werk. Uh, de kranten schreven erover en tragisch genoeg haar familie, maar vooral haar vrienden, liet haar daardoor ook allemaal vallen. Waarom? Uh, ze was een rebel. En uh, zoals ze zelf zegt, het waren de ouders van, uh, van haar vrienden en vriendinnen... die hun kinderen waarschuwden voor haar. Ga niet met die claudette om. He, dat, dat, is, dat, dat, dat leidt tot problemen. Hou je mond, wees, he, de, hou je aan de wet, dan, dan komt het allemaal wel goed. Ze wordt, in het, uh, ze wordt uh, opgepakt, ze, ze, ze, ze komt in de gevangenis terecht. Ja, heel over, kort, één heel dag. Kort, één ja, dag. Ja, ja. Ze wordt weer vrijgelaten, maar later moet ze natuurlijk voorkomen... Ja. En dan is die veroordeling en dan heeft ze dat strafblad aan de broek. En dan begint eigenlijk voor haar de ellende, want uh, na haar school komt ze dan nergens meer aan het werk. Uh, op een gegeven moment weet ze het nog voor elkaar te krijgen, een baantje als serveerster in een diner. Uh, maar doordat er wat publiciteit om haar verhaal heen was uh, geweest, uh, staat er ineens een gast op. En die begint te schreeuwen en te roepen naar haar, te wijzen van, hé, hey, maar jij bent dat meisje uit de bus. Uh, en op het moment dat haar baas, haar werkgever daarvan hoorde, stond ze weer op straat. Zij staat niet op in de bus en toch verbinden we haar naam niet aan degene die ooit verzet heeft gepleegd. Nee, dat is het bijzondere van dit verhaal. Zij verdwijnt uh, naar New York, Ze komt in de South Bronx terecht en wordt eigenlijk vergeten. Maar in de tussentijd is er uh, de burgerrechtenbeweging, de NAACP, die van haar verhaal hebben gehoord... Dat is de beweging van Martin Luther King. De beweging waar King later... Ja. Uh, King is op dat moment nog een jonge uh, dominee, die is nog maar 26... is net aangesteld in een kerk in Montgomery... Uh, als dit gebeurt. En bij de NAACP denken ze dan... misschien kunnen we die zaak van Claudette gebruiken... om uh, uh, een, een zaak tegen de segregatiewetten... en tegen het systeem in de bussen uh, op te starten. Ze zochten, de, ze zochten een aanleiding om eindelijk iets te starten. Een aanleiding en een boegbeeld... En dan is het ene Rosa Parks, die op dat moment als uh, secretaris op het kantoor van de NAACP werkt. maar ook voorzitter is van de jeugdbeweging van die uh, Burgerrechtenclub. Um, die haar opzoekt. En dan ontdekt dat het om een 15-jarig meisje gaat. die ook nog eens ongehuwd zwanger is. Uh, wat ook niet echt in haar voordeel uh, spreekt. En ja, dan komen ze eigenlijk bij de beweging al snel tot de conclusie. deze jonge vrouw kan nooit het boegbeeld zijn. Voor een, uh, voor een strijd die we hier uh, op willen gaan starten. Wat, wat, dus ze was te jong, te naïef misschien? Of uh, wat was nog meer? Ze was zwanger? Wat, wat, jong, uh, tamelijk rebels. En daardoor misschien ook wel wat oncontroleerbaar. Minder goed te kneden misschien? Ja, en zoals ze zelf zegt, en dat vind ik toch pikant... ook te zwart voor de organisatie. Hoe kan je te zwart zijn bij de zwarte uh, burgerbeweging? Zelf zegt ze daarover... het boegbeeld moest iemand zijn... die ook acceptabel was voor de blanke middenklasse... En daarvan, en dan wijst ze in de film op haar, uh, op haar huid... en dan zegt ze, en daarvoor was ik gewoon letterlijk te zwart. Rosa Parks was een stuk ouder, was 42... was al actiever in de burgerrechtenbeweging. Keurig gekleed en had een veel lichtere huidskleur. En was daarmee... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, het ideale boegbeeld in zekere zin. En de vraag is of het dus toeval is dat negen maanden later... in, zel, in eenzelfde stadsbus, in diezelfde stad Montgomery... Rosa Parks exact hetzelfde overkomt als uh, Claudette Colvin negen maanden eerder. Eigenlijk suggereer je dat Rosa Parks het gejat heeft van Claudette Colvin? Nou ja, Ze waren in ieder geval op de hoogte van haar verhaal... Ze zijn ja. met haar gaan praten. Ze hebben ook veel contacten. En heeft veel contact met, uh, met Claudette gehad. Um, maar waarom hebben ze haar zaak niet gebruikt? Waarom hebben ze Claudette niet naar voren geschoven? Wat zegt Claudette er zelf over? Nou, ze is daar heel chic in... en um, zal niet met een beschuldigende vinger naar Parks wijzen. Ook omdat, en dat is natuurlijk ook zo... Uh, uh, het, het, het grotere doel veel belangrijker is dan, dan de individuen. Maar ze heeft er wel ideeën over. Je hebt een fragment meegenomen. Dat gaan we even luisteren. These are elite. These are elite people. You don't know how snobbish black people were to other black people. They don't talk about that. Black people were very snobbish to other black people. If you got a Ph.D. degree, you were like a king in those days to black people. You talk about in the 60s, you were like a king in the South with a Ph.D. degree. Black people were very snobbish against other black people, zegt ze. Ja, dit, dit, was, dit fragment, die scène hebben we gedraaid uh, in New York. Uh, in haar woonpla huidige woonplaats. Waar een, uh, een tentoonstelling Martin Luther King in New York uh, is. En er waren heel veel foto's van King. Maar eigenlijk vooral foto's van de leiders van de burgerrechtenbeweging. En toen ze daar rondliep, toen begon ze uit zichzelf spontaan... Nou ja, op dat, eigenlijk op dat klassenverschil in de burgerrechtenbeweging. Een beetje te filmineren hè, zelfs. Oh ja, ja. ja nee, goed kijk, ze, ze, ze is daar uh, vrij simpel over. Het, uh, King, wat natuurlijk een briljante man was, die had op zijn 26e al een PhD. Die was al, uh, was al dokter. En in die tijd, in de jaren 60. Uh, dat, dat bedoel dat is toch uitzonderlijk. Maar je merkt aan haar dat er, uh, uh, dat er gewoon in die beweging ook een enorme klassenverschil zit. Zij was een gewoon meisje uit een tamelijk arm milieu, heeft nooit de kans gekregen om te studeren. Nee. En dan is het toch het gevoel wat er onder ligt bij haar ja, dan zijn het uh, de Parks en de Kings die strijken met alle eer, terwijl zij als voedsoldaat zeg maar, toch ook haar uh, steentje heeft bijgedragen en nou ze kenning voor heeft gekregen. Steekt haar dat? Na al die tijd nog? Ja, dat zit wel dwars. Nou ja, dat blijkt wel uit deze scène. Ja. ja, dat hoor je. Dat dat, dat dat nooit helemaal weg is gegaan. Ik moet erbij zeggen... Um, zij heeft pas een jaar of vier geleden... voor het eerst haar verhaal aan een, aan een journalist... een uh, uh, schrijver in Amerika willen vertellen. Dus ze is in al die tijd zelf ook wel... in anonimiteit gebleven, bewust... Is ze daartoe gedwongen door de burger? Nee, dat was haar eigen keuze. Dat is haar eigen Absoluut, keuze. Ja, okay, ja, ja. Dan moeten we verder niks achterzoeken. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Nee. Nee. Nee. Maar wat ik. En dat is het punt wat ik wel belangrijk vind. En wat Claudette ook zeker maakt. En dat is natuurlijk ook zo. Het, gaat, het verhaal gaat over veel meer. dan over deze karakters. en hoe de beweging met ze om is gegaan en noem maar op. Dus, dus um, het feit dat Parks die actie hè, niet op is gestaan in de bus... dat daar die ongelooflijk elf maand durende busboycott uit voort is gekomen. De hele stad moest gaan lopen. Ik, ik heb de uitzending gezien, ik vond een geweldige uitzending. Ik vond twee fantastische vrouwen en ik was dat helemaal kwijt. Zou ik je heel eerlijk zeggen. Die busboycott. Er, die busboycott. Ja. Ik zat te denken, hoe loopt het af? He, weet je, van wat, wat gebeurt er? En, maar, uh, ja, vertel zelf maar hoor, maar uh, Parks uh, stap, niet, uh, stap niet op... Nee, het gebeurt eigenlijk dus gebeurt... en dat is de credit die Claudette ook aan Parks en aan de beweging geeft. Ik heb ze in ieder geval geïnspireerd. Dus het is, hè, uh, en daar is ze heel erg trots op. Mm. Uh, ze speelt, en daar kom ik later op terug... ze speelt uiteindelijk ook nog wel uh, een rol op het moment... dat die zaak voor de rechter komt. Maar wat er gebeurt is dat uh, na negen maanden nadat Claudette... Uh, is gearresteerd en in de bus is opgepakt. Uh, en inmiddels is veroordeeld. vanwege haar verzet uh, tegen een blanke politieman. Uh, is ze. Uh, overkomt in december 1955. Rosa Parks hetzelfde. Die zit in een stadsbus. na een dag werken, is moe. zit ook in de college section. en wordt ook gevraagd om op te staan. Nou, dan, uh, dan weigert ze dat. Maar in plaats van uh, dat de politie daar met harde hand tegen ingaat, uh, uh, verzet ze zich niet, stapt ze op, loopt ze mee met de politieman. De politie draagt zelfs haar spullen nog uh, uh, de bus uit. Ze wordt gearresteerd, fingerprints, nou ja, uh, wat er dan zoal niet uh, uh, gebeurt... en vrij snel ook alweer vrijgelaten. Haar arrestatie en het verhaal van Parks... krijgt heel veel meer aandacht, ook in de pers in Montgomery... en leidt er al heel snel toe dat heel veel mensen heel verontwaardigd reageren. Waarom krijgt dat meer aandacht? Het vuurtje wordt ook aangestoken door de burgerreging zelf... die uh, en het, uh, uh, al meteen op de dag erna, na Parks haar arrestatie... flyers uh, uh, door de stad uitdelen... waarin staat opnieuw is een zwarte vrouw aangehouden in de bus opnieuw uh, gearresteerd. Het wordt tijd dat wij opkomen voor onze rechten... en deze segregatie in de bussen gewoon eindelijk eens ophoudt. En dat krijgt massaal gevolg. Dat gaat ontzettend snel. Wat gaan ze doen? Diezelfde avond. Nou, overdag zijn er al de eerste mensen die uh, de bus busboycott... Zwarte mensen. Zwarte mensen, niet met de bus gaan, gaan lopen. S'avonds, in de kerk van King op Dexter Street... in downtown Montgomery, ziet het, zit het helemaal ramvol... En King en de NAACP die hebben dan eigenlijk nou ja, precies wat ze willen. Het juiste boegbeeld, parks. En een massa die bereid is om nou eindelijk in opstand te komen. En dan moet je doorpakken. En dan moet je doorpakken. En dan staat King daar, en dat is een prachtige speech... dan roept hij uh, eigenlijk de gemeente op van iedereen die voor is... sta op... En uh, uh, uh, als je deze boycott steunt. En dat gebeurt massaal. Dat is wel een kippenvelmomentje in de dat uitzendingen. Is, dat is prachtig. Ja. Ja. Sandy Sanden, mijn editor, heeft dat ook schitterend gemonteerd, vind ik. Ja. Uh, um, um, maar je voelt gewoon de spanning en de lading in die kerk. Iedereen voelt hier, hier staat iets heel groots te gebeuren. En ze maakten het waar. Elf maanden lang... Elf maanden lang werd, die, werd het complete bussysteem in Montgomery uh, uh, geboycott. Terwijl niemand had een auto. En iedereen moest wel gewoon iedere dag naar zijn werk. Maar ze hielden het vol. Hoe hebben ze dat gedaan dan? Er kwam een heel ingenieus uh, taxisysteem... of een beetje systeem zou nee. ik zeggen, uh, uh, ontstond er. De... Um, uh, mensen met een auto gingen uh, uh, medeburgers, andere mensen rondrijden. Um, maar die mochten daar natuurlijk niet voor betaald worden... want het was verboden om met taxis uh, of illegaal te gaan snorren, als het ware. Hè. Oh, uh, um, dus daar werd iets heel slims op bedacht. Veel kerken stelden auto's beschikbaar... en zetten met grote letters op de zijkant van de auto... aan welke kerk die auto toebehoorde... Oh ja vervoerde de mensen die vervolgens op hun beurt... op zondag naar de kerkdienst kwamen... om daar dan geld achter te laten naar de dienst. En op die manier werd dat gefinancierd. En na elf maanden, wat gebeurde er dan? In de tussentijd is het King en de NAACP... die de zaak natuurlijk aanhangig maken... die maar veel breder dan proberen... tegen de segregatiewetten in opstand te komen, via de rechter. Uiteindelijk... Lukt dat? En dan wordt Colvin ook nog Claudette Colvin... Hè, die we later volledig vergeten opgeroepen als getuige. Zij vertelt dan ook haar verhaal. Ze is er ontzettend trots op dat ze daar toch nog een bijdrage heeft kunnen leveren. Als inspiratie? Als inspiratie. Dat proces duurt maanden. Het is uiteindelijk het hoogrechtshof in Amerika... dat bepaalt dat het afgelopen moet zijn met die segregatie in de bussen. En dat geldt dan niet alleen voor Montgomery, maar voor de hele Amerika. Je bent naar Montgomery geweest. Je hebt er verschillende mensen geïnterviewd. Ja, hoe ziet dat Montgomery er nu uit? Zijn ze trots op deze geschiedenis? Nou, wat mij opviel is dat het bewustzijn langzaam en zeker steeds groter wordt. Um, sinds een paar jaar um, zijn er overal in de, in de stad borden verschenen... waar korte teksten staan over uh, het historisch belang van de locatie... waar je op dat moment bent. Montgomery is behalve die busstrike, wat ik zei, het was... het. het, het Oer conservatieve bastions van het zuiden. Uh, er is een periode... De, de, bijvoorbeeld de grootste slavenmarkt van het zuiden... was in Montgomery. Het ligt aan de rivier. Dus de, de slaven konden makkelijk aan- en afgevoerd worden. Um, en voorzichtig aan zie je dat er in die stad steeds meer bewustzijn voor die geschiedenis ontstaat... en dat er op steeds meer plekken borden verschijnen... waarop te lezen is wat, nou ja, slave warehouse, slave market, dat soort dingen. Je zou zeggen, na nou, 55 jaar is het ook wel tijd. Nou ja, dit is een nog iets oudere geschiedenis... maar hetzelfde gebeurt ook met, met die busboycott. Onlangs is er een Rosa Parks Museum geopend. En op dit moment wordt er gewerkt aan het, wat ze noemen het lynching memorial. Dat wordt een, een, een, een, een, een, ja, een herdenkplaats, een monument... Voor de vele duizenden en duizenden mensen die in het zuiden van de Verenigde Staten op verschrikkelijke wijze zijn gelinst. Ja, want in de, in de uitzending ga je nog een geschiedenis af, hè? die gaan we heel kort behandelen. Dat is namelijk de geschiedenis van Aldering Lucy. Die gaat naar de universiteit toe. En die, die, die krijgt grote problemen. Hè? Ja, het verhaal van Lucy speelt zich ongeveer in dezelfde periode. Ja. Um, uh, in een hele andere stad, in het noorden van Alabama... In, met de fantastische naam Tuscaloosa. Daar staat de Universiteit van Alabama. En ook zij was geheel in haar recht, stond geheel in haar recht... toen ze zich aanmeldde voor de universiteit en wilde daar gaan studeren. Daar heb je ook een fragment van meegenomen, hè? Dat is uh, paniek. Students started assembling and eventually... With a crowd of some 2,000 people marched downtown about a mile to the flagpole where the rabble rouser Leonard Wilson told the crowd they needed to resist this. They were saying, hey, hey, ho, where in the hell did the nigger go? Hey, hey, ho, where in the hell did the nigger go? Kill the black bitch, kill the nigger whore. All these kind of ugly, ugly things were being said by that mob of students. I looked the word nigger up. It says that a nigger is a low down, dirty person or a dog. Ja, een dramatisch fragment. Maar wat wat horen we? Ja, dit is een fragment. Het gaat over duizenden mensen die zich s nachts op de universiteit verzamelen. Studenten, maar ook uh, heel veel klans, uh, leden. Omdat men heeft gehoord dat een zwarte student naar de universiteit komt. Dan komen ze in protest. S'nachts is dat al. En de volgende ochtend rijdt Authorine, Authorine Lucy... niet vermoedend de campus op om te beginnen met haar eerste collegedag. Zij weet niet dat er zo ontzettend veel zo'n boze massa is. In eerste instantie wandelt ze nog door die boze massa heen. Zegt dan nog tegen mensen, excuse me. En, en dus geeft het, het niet door. heeft helemaal niks in de gaten en gaat naar haar eerste college. En dat wordt na twintig minuten onderbroken, want buiten breken ze de boel af. En dan komt er uh, uh, iemand van de universiteit naar de tour en die zegt, Althreen, ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar deze mensen zijn hier vanwege jou. En dan ontstaat het probleem. Ze moet van het ene collegegebouw naar het andere collegegebouw gereden worden. Die campus is gigantisch daar in, in Alabama. Dus, um, alleen, ze kunnen niet door die nou ja, echt schuimbekkende massa heen. Dus wordt ze vervolgens in een auto gezet. Naar de andere, het andere gebouw gereden. Die hele horde die gaat daar achteraan. En op het moment van lynching zei, mob... Ja, letterlijk. Kill, it, kill the bitch. Kill, kill the, the, the bitch. nikke hoor. Dat zijn echt de meest verschrikkelijke verwensingen die daar door de lucht gaan. Dan moet ze de auto uit de trap op om het gebouw in te gaan. Op het moment dat ze dat doet, wordt ze bekogeld met rotte eieren, stenen, eh, noem maar op. En ze had een mooie blauwe jas aan. Ja, de mooie. Prachtige jas. Green coat. Green. Ja. ja. Prachtige jas aan. Ja. En zij, na drie dagen besluit ze dat het niet kan. Ja, het is niet houdbaar. Het is niet houdbaar. Nee, de, de universiteit kan haar veiligheid ook niet garanderen. En, uh, en ja, ze, ze geven ze het noodgedwongen. op. Ja. Twee vrouwen uit twee verschillende milieus... Ja, He? volstrekt. Uh, heeft de een uh, Is Threen is belangrijker geweest voor de beweging... of is Claudie, Claudette uh, belangrijker geweest? Nee, ik denk dat ze allebei ontzettend veel bereikt hebben. In het geval van Threen, het afschaffen van de segregatiewetten in de bus... Um, of in het geval van Claudette is dat. Uh, maar ook Othreen heeft de weg toch echt uh, weten te breiden voor uh, zwarte studenten, zeker op de Universiteit van Alabama. Een paar jaar later veranderen de wetten... en mag zij alsnog naar de universiteit? De wetten veranderen, maar op een of andere vreemde manier... verandert die wat betreft de Universiteit van Alabama voor Othreen... pas in 1988. En in 1992 studeert ze dan alsnog af, samen met haar kleindochter. Prachtig verhaal. Heel erg bedankt. Uh, andere tijden, de vrouwen van Martin Luther King, zaterdagavond NPO 2 om 10 minuten voor half 10. Kijkers, kijken. Dus. kijken, kijken, kijken. Prachtige uitzending. Thank you of the madness. Struggle is my address with pain and crack lips. Gunshots coming from sounds of blackness. Giving this game with no time to practice. Born on the blacklist. Told I'm below average. A life with no cabbage. That's no money if you're from where I'm from. Funny. I just want some of your son. Dark clouds seem to follow me. Alcohol that my pop swallow bottle me. No apology. I walk with a bold on my shoulder. It's a cold war. I'm a colder soldier. Hold the same fight that made Martin Luther the king. I ain't using it for the right Thing. In between lean and the fiends, hustle and the schemes, I put together pieces of a dream. I still I have, have one. I got a dream. One day we gonna work it out, out, out. One day we gonna work it out, out, out. One day We're mm In the mirror, images of me Getting much clearer, dear self I wrote a letter just to better my soul If I don't express it, then forever I hold Inside, I'm from a side where we out of control Rap music in the hood play the fatherly role My story like yours, yo, gotta be told Trying to make it from a gangster to a Galia role Red scrolls are stone slaves The Jewish people in cold cage. Hate has no color or age Flip the page, now my rage became freedom Write dreams in the dark, they far, but I can see them I believe in heaven more than hell Blessings more than jail in the ghetto, let love prevail, with a story to tell, I see the glory and well, the world waiting for me to yell, I have a dream, I got a dream, One we gonna work it out, we gonna we gonna work it out, out. I have a dream. Martin Luther King heeft in zijn leven natuurlijk ontzettend veel mensen geïnspireerd en daaronder bevinden zich ook uh, componisten. Dit was Common featuring Will I Am met I have a dream. Heeft u ook een droom, meneer Verdonk? Of ik ook een droom heb, ja. Ik heb, mijn droom is een diervriendelijker wereld. Oké. Okay. Aan de telefoon Dirk-Jan Verdonk... werkzaam bij World Animal Protection als hoofdprogramma. En hij is ook, trouwens ook nog gepromoveerd... op de vegetarische geschiedenis van Nederland. En dat is natuurlijk allemaal in het kader van de Week zonder Vlees. Um, Klopt. Week zonder Vlees, loopt hij lekker? <laughs> nou, dat, dat, dat, dat, dat vermoed ik wel. Ik, ik zie er overal aandacht voor in, in alle kranten. Um, dus ik denk dat het een mooi moment is voor mensen om even stil te staan... bij hun voedselconsumptie en speciaal bij hun vleesconsumptie. Um, en misschien ook wel geïnspireerd raken om eens een, een dagje meer zonder te doen. Ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben geen uh, vegetariër. Maar ik moet de andere kant ook wel zeggen... ik ben wel gevoelig voor een weekje zonder vlees. En als ik... Als ik nou straks naar huis toe ga... en dan rijd ik langs de supermarkt en ik ga boodschappen doen... wat moet ik in mijn mandje gooien voor het beste vegetarische recept... waardoor ik in één keer helemaal om ben? Uh, ja, dat, dat vind ik heel moeilijk. Maar persoonlijk vind ik, uh, vind ik uh, Thais eten bijvoorbeeld heerlijk. Dus een, een hele goede wok. Um, of um, India's eten ook heerlijk. Um, het er zijn keukens die een rijke vegetarische traditie hebben. Um, en, ja. maar, maar, maar geen vlees, maar paddenstoelen. Wat, uh, maar, maar, wat, wat gooi ja, ik in mijn mandje? Ja, ja, ja dat, dat kan. En wat, wat natuurlijk tegenwoordig uh, heel makkelijk is... is dat het schap ook vol staat met uh, wat dan vleesvervangers eten. Ja. Uh, dus dan, ja, dan is het wel heel simpel om je, je, je blokjes kip te vervangen door blokjes vegetarische kip natuurlijk. Ja, vegetarisme lijkt de, de afgelopen tijd ja, het lijkt enorm in opmars. Hè. Ik geloof dat er zelfs op dit moment 800.000 mensen in Nederland geen vlees eten. Maar dat is niet altijd zo geweest hè, in Nederland. Wanneer, wanneer is dat opgekomen eigenlijk? Inderdaad. Um, ja, je, je kunt heel ver de geschiedenis ingaan en dan kun je zeggen van, ja, er waren altijd al, uh, bijvoorbeeld kloosterorders die geen vlees aten, de Kartuizers bijvoorbeeld die een heel streng vegetarisme hadden. Maar als je kijkt naar uh, zeg maar modern vegetarisme, dan komt dat op in de, de 19e eeuw, in het laatste kwart, zo rond 1880. Dan kom je opeens figuren tegen die uh, het, het vlees afzweren en heel wel bewust de beslissing nemen om dat niet meer te eten. Um, een van de, van de eerste mensen in Nederland die dat deed... dat was de leider van de socialisten Ferdinand Dobla Nieuwenhuis. Ja, dat was de vader van het socialisme... Ja, dat de, de, de oprichter van, uh, van, de, van de arbeiderspartij... die uh, eerst dominee was, van zijn geloof viel... en toen zich ging, sterk ging maken voor de, voor de arbeiders... en de beroerde positie waarin zij uh, zich uh, bevonden. Ja. En, en die ook uh, in, in 1879 uh, zei van... hé, hey, ik... Uh, ik ik stop met vlees eten en daar gaf hij drie redenen voor aan. Ja. Ten, ten eerste um, ja, dat hij weerzin had tegen het laten doden van dieren. Dus dat, ja. dat was een, een duidelijke component. Tweede reden, uh, dat, dat het beter voor zijn gezondheid zou zijn. Um, dat het een natuurlijker dieet zou zijn. Uh, dat, ja. dat soort okay. redenen speelde mee. Ja. En als derde reden gaf hij ook een economische reden... Hij zei van ja, we voeren nu heel veel uh, graan... Uh, voeren we aan de varkens en de kippen. En dat kunnen we veel beter direct gebruiken voor brood voor de arbeiders... zodat hun voedselsituatie verbetert. Nou, drie redenen. Dus die, die, ja. ja. Die, die redenen bestaan eigenlijk nog steeds. Dat, dat klopt. Um, en ja, die, die, die laatste reden die, uh, is, is nu natuurlijk heel actueel ook geworden vanwege klimaatverandering. Uh, dat, ja, dat, het, dat het raar is dat we eindeloos veel landbouwgrond gebruiken om soja te verbouwen. En dan met name in, in Zuid-Amerika ten koste ook van, uh, van het oerwoud daar. En al die soja die, uh, die verdwijnt de industriële kippen- en varkenshouderij in. Ja. ja, en dan is het, is het wel verstandig om dat eigenlijk misschien wat, wat minder te doen. Was, wordt wordt Domina Nieuwenhuis als de eerste vegetariër van Nederland beschouwd? Nou, de eerste vegetariër is, is een beetje groot woord... maar wel de eerste vooraanstaande vegetariër zou ik, zou ik willen zeggen. Mm. Um, en het was iemand die heel veel mensen inspireerde... die het hele land doortrok en begeesterde toespraken hield... om de arbeiders in, uh, in beweging te krijgen. En ja, dat, dat, het, het, door, de, door heel veel arbeiders was het een halve godheid... en om die reden ook een, een, ja, een inspirer voorbeeld en je ziet dus ook dat er in de vroege arbeidersbeweging... in Nederland ook heel veel vegetariërs voorkomen. En dat is ja, voor het grootste gedeelte inderdaad te danken... aan, aan het voorbeeld van Domila Nieuwenhuis. Ongelooflijk vind ik dat, want je zou daar juist denken van... als je een heel klein beetje wat te besteden hebt... dan koop je vlees, dat is een teken van welstand, welvaart. Uh, of is dat precies dus andersom, of niet? Nou, dat is ook waar. <laughs> het is niet zo dat, dat het meer een deel van die arbeidersbeweging vegetariër werd. Maar je ziet wel dat er. Een, een klein een, gedeelte. Ja, een klein gedeelte. Maar dat is wel een, een ja, prominent gedeelte. Dat, dat, het, het was geen onbekend verschijnsel. En ook in zijn. Hij had een eigen, een eigen krant. Um, en daar besteedde hij ook heel veel aandacht aan vegetarisme in. Dus ook via ja, die weg bereikt hij heel veel mensen. <laughs> um, dus hij, ja, hij bereikt veel dus mensen, maar hoeveel mensen krijgt hij mee? Is, ja, zijn daar cijfers ik, ik, de, van? Nee, er zijn geen cijfers van. Er, er, er werden geen representatieve steekproeven destijds gehouden. Um, dus dat, dat, zijn, ja, dat, dat moet je een beetje natte vinger werken, is dat. Ja. Uh, dus, dus je moet ook niet al te grote voorstellingen van maken... hoeveel, uh, hoeveel vegetariërs er rond 1900 in Nederland rondliepen. Nee. Dat beliep dat hooguit in de tienduizenden, denk oh, okay. ik. Oké, dat valt, valt nog wel mee. Hè? Hoe, hoe, hoe, bent u, hoe ben je eigenlijk bij dit, bij dit onderwerp gekomen? Ja, ik was... Ik... Ja, ja ik, ik was van jongs af aan eigenlijk al een vegetariër. Op twaalfde dat ik naar de beeldbaar school ging. Dat ik dacht van nou, nu moet ik duidelijkheid scheppen. Ik, ik eet geen vlees meer. Ja. Um, en en toen, toen was voor mij eigenlijk de, de zaak ook in mijn hoofd uh, afgedaan. Ik had daar niks mee te maken met die vleesindustrie. Uh, en dus ik hoefde er ook niet meer over na te denken. Ja. Um, maar toen tijdens mijn studie toen ja, verdiepte ik me in het eind van de 19e eeuw. En toen kwam ik dus die, die vroege vegetariërs tegen. En toen dacht ik oké, hey, maar dat is interessant. Dat uh, Wist ik niet dat dat toen al was. En daar wil ik wel meer over weten. En toen ging ik naar de bibliotheek... om daar boeken over te lezen. En toen bleek dat die eigenlijk ontbraken. Dus toen dacht ik van... Uh, dat is een mooi onderwerp om ooit een boek over te schrijven. Ja. En nou ja, zodra die kans zich voordeed... toen heb ik die gegeven. De rest is geschiedenis, hè? <laughs> exact. <laughs> en dan, dan uh, het heeft allemaal impact. We gaan even terug naar die dome Nieuwhuis, Het heeft impact. Uh, um, worden... Door, door dat vegetarisme worden er dan nieuwe voedselgroepen ontdekt of ontwikkeld... doordat er mensen geen vlees meer eten, want je moet een vervanging vinden. Exact, ja. Dus die vegetariërs die staan, staan voor de taak gesteld om de, om de hele keuken zeg maar, opnieuw uit te vinden... Uh, ja, en wat, wat ga je dan doen? Uh, nou, ze, ze hadden allerlei ideeën ook over, over voedsel en over wat natuurlijk was. En het idee was ook dat vlees, dat dat uh, overprikkelend was. Net zoals alcohol en koffie en, en radijs trouwens ook. Dus ja. ze hadden ook een, een, een set van, van ideeën over voedsel... die dan richting gaf in welke, ontwikkeling, in welke richting ze dan hun, uh, hun menu ontwikkelden. Ja. Maar inderdaad, ze moesten, ze moesten nieuwe dingen veranderen... Vinden. Um, en dat betekende bijvoorbeeld dat ze uh, uh, dat uh, uh, uh, inderdaad toen al experimenteerden met, met vleesvervangers. Dus dan krijg je het zogeheten schijngehakt oh ja? uh, en de, en de fopworstjes <tie> Klinkt ontzettend smerig, zeg. <tie> ja, precies. Uh, maar ook, ook dingen die, die, zijn, uh, die zijn blijven hangen. Uh, bijvoorbeeld de rouwkost. Het was, uh, was heel gewoon in die dagen om, om groente eindeloos dood te komen. Ja. terwijl um, in de ja, vegetarische ideeënwereld... Um zou je daarmee ook alle voedingsstoffen uh, uh, vernietigen? Dus zij zeiden van je moet, je moet niet koken, want hè, dat, dat doet afbreuk aan het voedsel. Je moet uh, dingen in, in de meest pure staat eten. Dus uh, groenten moet je liever uh, rauw eten. Nou, dus uh, de rauwkost uh, kwam in opmars dankzij die vegetarische beweging. En is in de jaren 20, uh, begin jaren 30, ja, eigenlijk gemeengoed geworden in Nederland. Ja. Uh, ook een beetje, het werd een soort van rage om, om rauwkost te eten... qua aparte rauwkostkookboeken. Het werd eigenlijk ja. heel normaal om, om een, een schaaltje rauwkost ook bij, ja. uh, bij je maaltijd te nuttigen. Het waren al hele dunne kookboekjes, hè? het rauwkostkookboek, denk ik. <laughs> en er kwam ja, ook, ik, begreep, nee, ik begreep ook dat pindakaas in die tijd is, uh, is ontwikkeld. Of... Ja, dus, dus er werden, werden allerlei nieuwe dingen geprobeerd. Uh, ander voorbeeld is, is muesli ja. en, en de cornflakes. In Amerika, uh, dat, ja, werd, die, dat daar uh, ontwijngeraan en die dan uh, door, door vooraanstaande vegetariërs, uh, in dit geval uh, respectievelijk Birger Benner, een Zwitser, en, uh, en James Kellogg in Amerika, uh, ja, werd, werden ontwikkeld en die, uh, die aansloegen. En, en zeker in het voorbeeld van, van Kellogg, natuurlijk, uitgroeide tot een enorm uh, groot bedrijf. Ja, en dan heb je, maar dit, dit is, dus hebben we het hier nu over het begin van de vorige eeuw? Zijn, zijn, er, zijn er golven te zien in de, in de tijd? Ja, dus ik, in, in, in mijn boek um, onderscheid ik twee golven. De eerste golf die begint dan dus rond, rond 1880. En die, uh, ja, die, die komt op, uh, wint aan kracht in, in de jaren 20. Uh, krijgt het moeilijk in de jaren 30 vanwege de economische crisis. En heel moeilijk in de Tweede Wereldoorlog. En daar is niet zo heel veel meer van over in de jaren 50. Um, en dan komt er in de jaren 60 komt er een nieuwe golf op uh, met, met uh, ja, de, de, de tegencultuur met eerst de, de provo's en de kabouters in Nederland en de hippies die het uh, allemaal anders willen doen dan de vorige generatie en zich verzetten tegen alle gevestigde autoriteiten en dus ook de autoriteit van, uh, van de maaltijd waar standaard een stukje vlees op, uh, op je bord ligt. En een en ja, en, en, en, precies, precies. En dus die gaan, uh, ja, die gaan zich daar tegen afzetten. En uh, die gaan in de jaren zeventig uh, een zogeheten goed voedselbeweging in gang zetten... met onbespoten voedsel um, en, en zonder vlees. Ja, en dat is de aanzet van wat je nog steeds ziet uh, met, met de natuurwinkels en vegetarisch restaurants, die, die dan weer opkomen uh, nadat ze verdwenen waren in de Tweede Wereldoorlog en waarvan sommige nog steeds, uh, nog steeds bestaan. Ja. En ik, ik sluit mijn boek dus af met uh, dat die Tweede Golf. Ja, mainstream is geworden. Uh, maar je kunt misschien wel zeggen dat er inmiddels... Uh, uh, mijn boek dateert ook alweer uit 2009... dat er inmiddels ook weer een soort van derde golf aan de gang is... gevoed door, door sociale media. Um, en, en die verantwoordelijk is voor inderdaad de opkomst tegenwoordig. Mm. En, en ook het de, de, de prominente, de prominente aandeel van veganisme daarin. Ja, ik wil nog even terug naar die jaren zeventig. Want is, is dat ook de periode dat mensen terugkomen... uit, uit vegetarische landen als India? Uh, dat, dat, uh, dat Gandhi uh, een beroemde uh, vegetariër is. Uh, he heeft dat er nog mee te maken? Exact, ja. ja dus India dat wordt opeens een oord waar, waar, ja, uh, waar wijsheid is... En, en, ja, en een ander soort leven, een uh, ander ritme. En daar gaan mensen ook heen en, en naar naar. Communes en die, ja, die komen inderdaad ook terug eh, met, met, met een ander voedselpatroon... waar, waar vlees eten geen, geen onderdeel van vormt. Japan is ook een, een inspiratiebron. Eh, er, er is een, een soort mode van de macrobiotiek die in de jaren 70 opkomt. Eh, en ook dat is een vleesloze voeding. Hoewel daar wel af en toe nog een beetje vis bij, bij gegeten wordt. Um, maar inderdaad, dat soort, soort nieuwe, ja, uh, beetje new age-achtige uh, invloeden... Die, die, zijn ook, uh, die spelen hier ook een rol inderdaad. En je zat het over de derde uh, vegetarische golf. Uh, zitten we daar nu middenin? En, uh, maar, maar zijn dat ook mensen, ja, zoals ik, die wel willen... maar niet zo goed weten hoe of flexitariërs, noem het maar op? Ja, dat, dat denk ik. Dat het, het, het is wat minder uh, ideologisch geladen. Je, kunt, uh, je, je eet een dag minder vlees, of twee dagen minder vlees, of een, week, een hele week minder vlees. Um, ja, en, en hoe minder vlees je eet op een gegeven moment, dan, dan kun je niet meer minder en dan ben, dan ben je inderdaad een vegetariër. <laughs> um, dus, dus, dus dat en, en ook de verspreiding via, via sociale media is het, ja, is het zoveel uh, sneller en makkelijker om de hele wereld over je, uh, je mooie Instagram-foto van, uh, van een mooie, lekker vecht. Veganistisch taartje te delen. Ja. Um, dus het, het, het, het, het, het water Instagram loopt in de mond. Met, nou, ja, je hebt een term voor zelfs. Hè. Als je hashtag veganfoodporn intikt, nou, dan krijg je allerlei prachtige foto's waar je in kunt verlekkeren van de meest heerlijke gerechten. Um, dus dat is een, ja, een soort hele nieuwe manier, denk ik, van uh, omgaan met. Uh, met voedsel en, en elkaar inspireren uh, met voedsel. Nou, want, want, uh, je gaat het vreselijk vinden wat ik nu ga zeggen... Want, want een jaar of 20, 25 jaar geleden was als je vegetariër was... Ja, dan was je toch een, een geitenwolle sok. En dat was toch een beetje een, een, een, een cultus, een secte had ik altijd het gevoel... waar je, waar, waar je moeilijk bij kon komen. Uh, dat is, lijkt me of dat nu helemaal veranderd is. Precies, ja. Dus ik denk dat dat echt... Ja, ik, ik kom het eigenlijk niet meer tegen. Nee. Um, en, en dus is het daarom ook acceptabeler ik, geworden voor een hele grote groep mensen... Om, om mee hierin mee te gaan? Precies. Ja, dat, dat vermoed ik. Um, en ja, veganisme was, was tien jaar geleden was dat nog een soort vies woord. Ja. En nu is het allemaal vegan wat de klok slaat. En, en ook niet alleen in, in Nederland, hoor. Als je... Kijk, uh, omringende landen. Uh, ik was laatst in Italië. En dan een hele veganistisch schap in de supermarkt. En dus het, het is ook echt iets dat, dat internationaal, denk ik, enorm ja, is, is aangezwengeld. En ja, mijn vermoeden is dat die sociale media daar een hele belangrijke rol in spelen. En dus zo'n week zonder vlees, dat is een hele goede opzet... om een heleboel mensen gewoon even tijdelijk... Uh, voor, voor een korte periode hieraan te laten wennen. Dat denk ik, dat denk ik. En, en ja, mijn hoop is dan inderdaad dat ze, dat ze merken hoe makkelijk en hoe lekker het ook is om, uh, om, om geen vlees te eten. En ja, dat je, dat je daardoor uh, ja, wat makkelijker er afscheid van kunt nemen. Want het zit, zit vaak heel diep in mensen: hè. smaakvoorkeuren die worden vrij, vrij jong al ingeprent, en daar, uh, veel mensen ja, komen daar moeilijk van af. Ja. Uh, dus dan is, is het ook gewoon lastig om dat uh, op te geven. En ja, dan, dan is het fijn ook dat je voor jezelf misschien... in eerste instantie niet het idee hebt van... ik mag het nooit meer, maar dat je denkt... Van, nou, laten we het vandaag eens zonder doen. Ja, en dan, hey, morgen morgen ook. Morgen kijken wel, wel. ja, ja Dirk-Jan ja. Jan van Donk, heel erg bedankt. Uh, het is uh, nog niet eens zes uur en we hebben het woord van de dag. Vegan food porn hebben we al, uh, <lacht> hebben we al binnen. Uh, maar, dankjewel voor, uh, voor je bijdrage. Graag gedaan. Just small bump and bone voor volmonsten tonen van lei. Maybe you would need up there but we still don't know That's why. En met Adherence Small Bump zijn we aan het eind gekomen van onze uitzending van woensdag 7 maart. 4 uur focus zit erop. Kunt u zich niet bedwingen en wilt u alle gesprekken van vandaag... en van de afgelopen weken terugluisteren, dan kan dat natuurlijk. U gaat dan, uh, gaat dan naar uh, radio 1nl slash radiofocus.nl. Uh, volgende week zijn wij er weer. Dan zit uh, Evelien er weer. En dan zijn we met zij voert een gesprek over de positieve en negatieve effecten van het werken in ploegendiensten. Nou, ik zou zeggen, ze mogen me bellen. En andere tijden gaat terug naar de tijd van de visquota. Omdat de Noordzee in de jaren zeventig helemaal lege vist, uh, dreigt te worden. En andere tijden gaat dan over de, vis, de blokkades van vissers uit Scheveningen. En Focus TV richt zich op het opruimen van de miljoenen stukjes afval die gevaarlijk door de ruimte zweven. En die, uh, en die de. Ruimtevoertuigen uh, kunnen lek stoten na het nieuws uit Radio 1 journaal met Jurgen van den Berg: Dank voor het luisteren. Wij zijn de volgende week weer. Zet hem op vandaag. <tiedat> NPO Radio 1